De, de die de steenvoer rond de onder saxofonist. Neem er geen een enkel nootje gemist. En de pianist is een keizer. Als bent, de trompet de zonne gaat het af en toe wel eens een beetje bekeerd. Meesterlijk spel van een drummerman, zodat de mensen horen kan. wat bij zijn sta. In box of